Goedemiddag, de stroomstoring gisteren in Flevoland zorgt voor grote problemen op het spoor. Wie vanaf Lelystad met de trein naar het noorden moet, of andersom, is de komende weken flink meer tijd kwijt. Bij werkzaamheden aan een hoogspanningsstation ontstond er gisteren kortsluiting en brak er brand uit. Door de storing is de bovenleiding op sommige plekken beschadigd en kunnen er tot 15 september op dat stuk geen treinen rijden. En dan kost de reparatie miljoenen euro's. En de beheerder Tennet laat onderzoek doen naar wat er misging. Bij het heftige ongeluk in oud-Gastel in Brabant werd door de verdachte veel te hard gereden. Twee auto's botsten gisteravond op elkaar. Vier mensen kwamen daarbij om, onder wie twee kinderen. De verdachte, een man van 27, reed met vrienden in een gehuurde Mercedes. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Hij had geen alcohol of drugs op.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 wordt de kwalificatie een stuk minder spannend. Max gaat gewoon weer op de pole precisie staan. Ja, denkt u dat? Ja, zeker weten. Zeker weten z'n hè? Nou ja, misschien voor de race is het wel leuk dat hij er achteraan staat. Dan hebben we morgen weer plezier. Maar Luus mag gewoon vooraan staat en morgen als eerste weg. Het weer nog.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. J. Zanfort. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Wave Radio. Deze plaats staat dit weekend op pole position. Open up.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 Benno. Ja, ja, ja. ja. Ik ja, ben er ook. Zit je nog goed? Ja, ik zit nog prima. Oké, okay, nee, dan uh, is goed. Ik, uh, ja, wacht, we Straks als laatste, uh, waarschijnlijk de laatste keer, Endo Rendel Lawson even netjes praten. Uh, met natuurlijk de evaluatie van de kwalificatie. Ja, in de, in de en, en de zandvraag. En de zandvraag. De zandvraag.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 Nee, Jaap reageert niet. Volgens mij uh, mag ze stappen P1 en dan op uh, 21.000 stuk Leclerc op P2. En zijn ze op uh, P3 met uh, 92.000 stuk. ongelooflijk hè. Ja joh, dat is, uh, dat is niet te geloven. Het is uh, momenteel 27.1 graden daar uh, op het oh, okay. circuit van Zandvoort.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 daar uh, hebben ja, ja, we het over gehad, Ja, wij hebben maar het ja, het gewoon, het verhaal, nou Het, leuke, het verhaal uh, van de duiven, Jaap. <laughs> ja. Nou, de duiven, die werden op een gegeven moment... Die vonden dat leuk om daar wat zaadjes weg te pikken ja. bij het schijflak.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 hij kwam bij het uitkomen van de kuma verloor hij uh, zijn auto van achteruit... en maakte een spin bij de ingang van de Arie-Luyendijk-bocht. Iedereen moest met nog zo'n 30 seconden van, de, van het einde... Van het gas af. Want dan breng je een gele vlag uit. En dan mag je niet harder rijden. Dus nee. dankzij Sergio Perez Heeft wow. Max verstappen. Dus uh, nu voor de tweede achter en volgende keer. De, de pol uh, weet Wauw, Daar zijn ze ziek van hoor. bij Ja, Ferrari. ja dat ja, denk ik wel ja. Je zou bijna denken hij heeft het erom gedaan. Dat zou je bijna. Ja. Maar dan krijgen we een soort van hetzelfde verhaal. Als toen met Nelson ket Jr. Laten we het daar maar niet over hebben. <laughs> nee, ja, en je, en je zou kunnen zeggen. De laatste race waardoor Max gewonnen had verleden. Jaar. Ja. Dat, ja,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 Maar in ieder geval, uh, Verstappen kan in ieder geval iets rustiger slapen na uh, het debakel van vrijdagmorgen in de eerste nou, vrije ja, ja. Zeker. Nou, ik zit even te kijken naar, uh, naar uh, de muziek. Want uh, ja, ik heb uiteraard heel veel uh, race muziek, maar we hebben het over Max. En weet je nog uh, de eerste overwinning uh, van uh, Max? Uh, ja. Ja. ja, 2016. 2016 in Spanje. Gebeurde het. Ja, en toen? En, uh, en toen uh, had uh, Max uh, uiteindelijk uh, de overwinning. En wie ging daar helemaal uit zijn bol? Nou, Olaf Mol. Olaf Mol. Oh, ja. ja. wie, ja. wie ging er uit zijn bol? Olaf Mol. Ja, en de ja, dat rijdt ook nog. Luister, luister <totstutters> maar eens, luister is het luister eens. om er in Falen voor te zijn, want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari azen al op jou.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 Ja, yes. Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much. Race radio. Pit report. Ja, ik moest hem even helemaal uitdraaien. Want uh, ja, deze versie van uh, Armin van Buren, krijg krijgt gewoon nog steeds een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 uh, dit is natuurlijk uh, prachtig, prachtig. Uh. Ik denk dat er vanavond uh, in Sanford weinig 0.0 wel gaat. Zullen we het allemaal ja, ophouden? Ja, dat denk ik ook wel, ja, ja, ja. Ja, ja. het <laughs> ja. Nou, is uh, toppetje. Nee, uh, en dan morgen afmaken. Ja, zeker, zeker, zeker. Dat is zeker. makkelijk, hè. Dat doe je even gewoon, even morgen even afmaken. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> Zijn er nog andere dingen opgevallen bij uh, Red Bull? Nou, toch wel uh, Mercedes. Ik vind Hamilton erg. Uh, die kon natuurlijk zijn laatste rondje door het PS-gebeuren niet, uh, niet afmaken. Rusland ook niet. Ik denk dat we daar morgen. Dat, uh, kijk, Verraaien, natuurlijk goed, 2-3. Maar ik denk dat uh, Red Bull zich meer gefocust op uh, Mercedes. Omdat die die ik, wat ik al zei, ik vind ze heel erg sterk het hele weekend al. Ja. En uh, Hamilton? Nou.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 ...voor de, de, ja, de, maar de, de, maar de, het wereldkampioenschap? Dat gaan ze de rest van het seizoen gaan ze toch doen. En, uh, alleen, uh, moet Red Bull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 Ja, ja. ja, je zei het al inderdaad. Houd ze in de gaten, hè? Ja, ja, ja, het, zijn, uh, ja het blijft een Duits team. Moet je altijd in de gaten houden. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> Kennen we ook nog ja. van voetbal uh, en zo, ja. geloof ik. Ja. Ja. Nee, weet je, ik ook gewoon morgen dat het een mooie strijd wordt. En uh, uh, Het zou ook gewoon wel weer goed zijn als een, uh, inderdaad ook een Hamilton gewoon weer lekker gewoon in zijn vel komt... en goed naar voren kan gaan. Dan krijg je een mooie strijd. Ja, en alles wat zij afpakken uiteindelijk van Ferrari, ja, dat is alleen maar uh, het voordeel van, uh, van Max... Maar als ik heel eerlijk moet zijn, als Red Bull dit nog weggeeft, ja, dan moet er wel heel veel fout gaan hoor, Moeten moet er echt heel veel fout gaan. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, ja, dus uh, nee, het wordt mooi. En uh, hoop dat morgen het publiek zich ook een beetje kan gedragen, want we ging het natuurlijk helemaal nergens over met de vakken van de maan. Ja, inderdaad, ja. Nee, weet die je? is meteen het uh, circuit afgeslingerd toch? Nou ja, ik, ik hoop dat ze me gelijk even, even open hebben in, in de zee en dan zijn we er ook gelijk vanaf. <lacht> uh, ze oh, uh, dat wordt gewoon niet bij Autosport klaar weer. Nee, nee, gaan niet, Ga niet. lekker bij Ajax Feyenoord zitten met een... Uh, met een uh, ja met de vakantie maar hier moet je gewoon wegwezen. Ja. En uh, we hadden beide gewoon het probleem... dat gewoon de kwalificatie daardoor... Ja. zou onderbroken worden. Ja. En dan had Max het kunnen vergeten, zijn Paul ja. hè? Dat ja. moet je wel zien. Ja, ja. Okay. is ook zo. Nou, dat jij net over dat IC-gooien... was ik net mijn volgende plaat aan het klaarzetten. Nou, oh, heb je al mooie? Nee, dat hoor je zo meteen wel. <laughs> uh, dan, uh, ik denk, hey, dat, dat dat heeft wel iets mee te maken. Oh, okay, yeah. okay. Maar goed, uh, waar hadden we het... Oh ja, wij hadden het in het uh, vorige uur... over uh, zand op de baan uh, ja. op uh, Zandvoort. Want... Uh, Yeah.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 links en dan pak je dat zand mee en dan ben je gewoon alle grip er keer kwijt. En uh, zand, ziet nu ook gewoon die, die nieuwe Formule 1-banden, of gewoon de, deze, deze banden met deze Formule 1-auto's, ook met een ground effect, die maken eigenlijk zo'n baan gewoon helemaal schoon, maar niet waar ze niet rijden. En uh, je ziet het ook als ze opzij gaan van de anderen, dan zie je gelijk heel veel zand onder die auto vandaan komen, want het is natuurlijk gewoon een hele grote stofzuiger zo'n Formule 1-auto, met, uh, met het ground effect wat ze hebben. En dat zie je gelijk opwaaien achter de auto. Um, ja, mooie tunnelwerking mooie tunnel kan je, je niet op, op beeld krijgen, zeg maar. Uh, maar het is er wel zo voor een Het is echt eigenlijk gewoon. Uh, of je in één keer op ijs terecht komt. Ja, dan is Gebeer gewoon alle grip kwijt, alle toestand en is het klaar. Mooi, is het gewoon over. Oké, okay, dus dat uh, zou best een uh, rol kunnen gaan spelen morgen? Nou, kijk, de eerste ronde sowieso. Want daar, de, de, zeker de jongens die aan de rechterkant staat, zo'n Leclerc, die staat echt op een. Uh, kijk, kijk, je ziet het niet, maar zo'n baan is daar gewoon echt verschrikkelijk vuil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 Ja, dus uh, dat wordt nog dat een dingetje hoor. Dat ja. wordt nog een dingetje, gewoon uh, morgen richting Tassan. Uh, dus, uh, maar, ja, zand, zand op de baan en zandvoort, dat is uh, gewoon één. Heel simpel. Ja. Dat, uh, hoort, dat er hoort er gewoon bij. Ja, ja. het hoort er of. absoluut bij. Hoort er nou, Renan, we hebben het op onze eigen manier nog even spannender gemaakt dan, dan dat het al is. Dus, uh. nou, ja, dus in ieder geval, we hebben, we hebben een, uh, eentje verzopen. Dus ja, absoluut. oh ja. Dat is klaar. Nee, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ja. Dat is goed, en verder gaan we gewoon morgen een hele mooie dag tegemoet The cat sat zo is dat. Zeker, waar ga jij kijken, Rendel? Uh, ik uh, bij vrienden. Uh, gewoon uh, lekker, uh, ik ga niet uit. Ik uh, ben wel uitgenodigd, maar ik heb ook uh, nog heel veel andere dingen te doen. Ik organiseer natuurlijk ook nog historische wedstrijden, moet ik ook nog verwerken. Dus uh, ik heb het uh, eigenlijk veel te druk daar in stand voor te zitten. Maar er zouden ergens wel, laat uh, uh, ik zo zeggen, een paar uh, geen op op 0, 0, maar biertjes open gaan bij vrienden. Dan gaat dat moeten. Precies, en een bitterbal of niet? En een bitterbal en veel meer. En zal op tafel en dan gaat het Precies, ja. ik tafel, dat gaat maar verzinnen. Dus uh, ja, ja, ja. Ik, ik, ik kom, zo'n beste ding, ik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 En Max, en Max heeft gewonnen, dus ik zou zeggen, ik ga zwemmen. Ja, heerlijk. heerlijk.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 ja, daar kan je af en toe eventjes... Nou ja, last wil ik het niet eens noemen. Maar uh, lekker, mee, uh, lekker meedoen. Ik ben ja. mee lekker mee in mijn bed. <laughs> <laughs> Kiedemoem. Naaswingen in je bed. Naaswingen in je bed. Ja, okay. nee, uh, nou, Jaap uh, sprak dus uh, met uh, Jan o Lammers. De sportief directeur, ja. als dat zo mooi heet. Zo is dat, zo is Van dat. Van het circuit uh, Antwoords. En nou, wat ga je nu opzetten? We, ja, weet ik niet. Oh, je weet het niet. Nee, nee, nee. Nee, nee ik heb nog wel een paar uh, nieuwe platen. Paar... Oh, weet je welke? Ik kan doen. Nou. Dat is uh, deze. Luister maar even. Oh ja. wordt er wel een beetje bij natuurlijk. No, was was Op Max.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 En Max Verstappen heeft zijn fans bedankt op de tribunes naar een spannende kwalificatie. Zo schrijft Nos.nl. Het is super om zoveel oranje op de tribunes te zien. Vertelt een blij verstappen. Hij bedankt de fans en krijgt uit handen van Rico Verhoeven. Rico Verhoeven. Oh ja, jee, gevaarlijk! Ja, ja, dat is een kickboxer. Tenminste, hij is hem daarmee meegestopt. En dan gaat nu acteur worden, zoals Arnold Schwarzenegger. En zo heb je Jean-Paul Van Damme. Dat was ook zo'n zo die belletje. Ja, en de president is toch ook uit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 dag. Het hele team heeft hard gewerkt om het tijd te keren en we hadden vandaag weer een snelle auto, maar het was heel collega's zeggen, oh ja, en collega's op de radio. Heel, heel spannend. <laughs> oh, jij luistert wel eens naar Play, denk oh, ja, ik. Ja, Nelson Falkenburg. Heel, heel, heel spannend.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 Twee voor Leclerc. Kijk, kijk, kijk, kijk. Mooi, hè? Ja, Geweldig. heerlijk. Ja. En dan uh, morgen nog, nog even de race uh, winnen. Ja, ja. Uh, ja, Je hoort het uh, inderdaad. Van, uh, het kan natuurlijk ook zo zijn. Doordat die, uh, zeg maar die eerste vrije training minder data heeft uh, kunnen verzamelen. Dat je ja. daar tijdens de race toch nog wel uh, iets van problemen van zou kunnen krijgen. Nou, ik uh, verwacht het allemaal niet, hoor. Uh, nou, ja, ik verwacht het ook niet, maar goed. Wat dan moet recht... het een beetje spannend houden. Ja, oh ja. Wat ja, jou, oh. jou is het spannend <laughs> houden. Heel, heel spannend. Heel, heel spannend <laughs> op race radio. Ja, ja. Ja, en uh, ja, nou, zo dadelijk gaan we het even hebben over uh, de andere kant van de medaille. Ja, we gaan uh, straks uh, bellen met uh, Mark Jansen van de directeur Stichting Buinbouw. En eens dus even kijken of ze uh, de, uh, de fietsdemonstratie overleefd hebben. Dus dat zou oh, wel, ja. uh, Want dat was natuurlijk uh, op. Er was al bij het Haams Dagblad al een artikeltje verschenen. Dus dat is de leidraad van het uh, gesprek, zo'n beetje. Ik ben heel benieuwd voor dat dus zometeen. De single van uh, Willy William en patapata. Uh, pata. Ja, we gaan het uh, nu uh, hebben over een uh, heel ander onderwerp. Wel, ja, uiteraard heeft het wel met uh, racerij en uh, dergelijke te maken. Maar ja, ja. Uh, even van, uh, van de andere kant wellicht, uh, zeg maar. Ja. En daarvoor aan de telefoon hebben we, als het goed is, uh, Mark uh, Jansen, uh, Benno. Klopt helemaal. Mark, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, jij bent directeur van het Stichting Duimbehoud.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 En dan weer zo rond het raceweekend van Fumule 1. Ik hoop het niet, hè? <laughs> nou, dat, dat, dat is aan de rechter. Daar hebben wij geen vat op. Nou, nee, nee, ja, nee. Ja. We vinden dat ook niet prettig, hoor. Nee. We liever een uitspraak ergens in januari. Ja, ja. Zodat iedereen zich kan voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ja, precies. Maar ja, die, die, die, die rechters hebben hun eigen agenda. Dat, ja. Uh, daar, daar kan ik niet helpen. Oké. Okay. Uh, nee, dat is waar. Um, nou, uh, Mark, uh, dankjewel. Uh, we gaan jullie, denk ik, over een paar weken weer spreken. Want uh, de Stichting Duimbehoud bestaat dan 45 jaar...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 Een lekkere disco classic, zo so bij uh, Race Radio. Je hoort aura en uh, like, I like it. Nou, Benno, heb je die vijf uur een beetje kunnen doorstaan? Of vier uh, je het mee, uur. mee ik, tegen? Ik, ik, ik, ik, ik, ik, doe je het uit... nooit van je leven meer? <laughs> ben je blij als je zo meteen weg bent en uh, weer richting Haarlem mag? Of, ja, uh, nou, Haarlem gelukkig niet, Heemstede. Oh, Heemstede, uh, nou, ja, goed, en, er, op ziek hè. Dat er is, heemstee, is een, heemstee, zuurstof onderweg, dus wat dat betreft zal ik het wel redden. en Straks aan het infuus en voor een glaasje bier. Nou, zeker, dat gaan we zeker zu doen. Hey, nou ja, leuk, uh, Race Radio uh, en uh, Freds, die zit er zo meteen na vijf uur. Hallo ja. Freds. Ja, oh, nou, Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. hoe was het met uh, de druk die je naartoe viel mee? Ja, de drukte hier naartoe, ja. Uh, Natuurlijk, uh, verkeersregelaars overal. Hè? Dus uh, ja. Het was hermetisch afgesloten, om het maar zo te ja, zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, gelukkig hebben ze jou nog doorgelaten. Ja, ik had het gezicht <laughs> mee, denk ik. Uh, ja, ja, oh ja. Nee, ja, ja. Kijk maar even, zfm streepje live. Dan ja, Kan ja, ja, ja. je zelf, voordelen. <laughs> en, uh, ja, zelf zo meteen, oordelen? En ja, zometeen. Zelf ja, ja, ja. om vijf uur uh, heb je weer een programma. Wat ga je daarin doen?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 per e-mail kan je maximaal zes tickets aanvragen. Oké. Okay. Nou ja, een dus. hoop gemopperen op uh, internet over via Play, dat, dat het allemaal weer vastliep tijdens ja, ja, de kwalificatie. Ja, en, uh, dus daar, uh, dus nou, ja. Dus het was weer heel, heel, heel slecht. Ja, en je, er is een noodnummer geopend voor de Nederlandse klanten, en die kunnen dan bellen als het weer eens misgaat. Oké, okay, dus. ja, daar heb je ook wat aan, als dus ja, je naar nou, de ja, kwalificatie ja. aan het kijken bent, hè? Ja, Ik precies. Oké, okay, nee. uh, ja, en uh, de showcard trouwens, die uh, dinsdag uh,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 En onze tijd zit erop. Het zit erop. We Dank geven je wel. hem over aan uh, Freds. En uh, iedereen bedankt voor uh, uh, Race Radio. Morgen weer, hè, trouwens. Ja, ja, ja. Vanaf uh, 10 uur uh, met uh, Jaap Koper en uh, Ger Loogman en uh, Hans Botman. En, uh, ja, ja, ja. Je weet nooit wie er allemaal gaan aanschuiven. Het uh, hele CFM-team. Het hele CFM-team komt morgen langs bij Jaap Koper. Ik weet niet of hij er blij mee is. <laughs>